Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. In Groot-Brittannië is een politicus doodgestoken. De man werd begin van de middag meerdere keren gestoken... tijdens een bijeenkomst in een kerk ten oosten van Londen. Hij was daar voor een gesprek met zijn kiezers, correspondent Fleur Lounsbach. Volgens uh, omstanders daar werd deze uh, 69-jarige politicus... Uh, meerdere keren neergestoken door een uh, man... In zijn kiesdistrict inderdaad, in Essex, in Zuid-Engeland. De dader is gearresteerd en de politie zegt ook dat ze niet verder zoeken. Dus daar kan je ook uit concluderen dat ze de juiste mannen hebben. De dader is een man van 25. Waarom hij zou hebben gestoken is niet bekend. Het kabinet trekt de portemonnee om te voorkomen dat hij van jou helemaal leeg raakt door de oplopende energieprijzen. 3 miljard euro wordt er vrijgemaakt om de boel te compenseren... De belasting op gas en elektriciteit gaat omlaag om het allemaal betaalbaar te houden. En er komen meer subsidies om je huis te isoleren. Bekir E., de moordenaar van de Rotterdamse scholieren Humera... heeft vandaag een verklaring afgelegd over Jos B. Die zit vast voor de dood van Nicky Verstappen. Jos B. zou in de gevangenis hebben toegegeven dat hij betrokken was bij die dood. Maar de rechtbank twijfelt aan die verklaring, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel. Want ja, hij vertelt van alles in detail, maar... Ook werd bekend vandaag dat hij in de gevangenis een boek heeft gelezen over de zaak Verstappen. En heel veel informatie die hij vertelt, eh, kan hij uit dat boek hebben gehaald. En hoeft helemaal niet daderinformatie te zijn die hij van Jos B. heeft gehad. Onderzoekers van het Pieter Pieterbaancentrum zeggen dat Bekir E. een persoonlijkheidsstoornis heeft. En in Exlo in Drenthe is de wethouder die over verkeerszaken gaat, zelf haar rijbewijs kwijt. Ze trapte daar eerder deze week het gaspedaal veel te diep in. De vrouw reed meer dan 50 kilometer te hard op een plek waar je vanwege werkzaamheden maar 30 mocht. Ze weet nog niet of ze blijft als wethouder van verkeer. Heb ik het weer nog. Het blijft droog en rustig. Vanavond koelt af tot 4 graden. Morgen begint koud, maar de zon warmt de boel al snel op. Het blijft droog en het is rond de 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB. De files nemen af. In de regio Noord-Holland staan ze nog op de A2 Amsterdam richting Den Bosch... tussen Breukelen en Afrit Utrecht Centrum, 20 minuten oponthoud. A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Knopert Hoek en Goedewaertsveen, 10 minuten. Op de A6 Muiden richting Lelystad, tussen Knopert Almere en Lelystad, 10 minuten. Op de A7 de afsluitdijk richting Friesland, 20 minuten vertraging. Op de Ring van Amsterdam, tussen Amsterdam, Hemhavens en Osdorp 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. Er zijn twee rijstroken dicht.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 So... <laughs>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 I'm gonna Stay is Let our love shine light. En zomerheers. zomerheers. Como tú te ves Kamen Shua, come Ik wil verme como tú me ves With you I'm como tú te ves Kamechua, come Shua verme como tú me ves One, two, three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 Met je ogen die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 To her maybe did even worse i kept quiet so i could keep you and ain't it funny Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Britse politici reageren geschokt op de dood van parlementslid David Eymes. De 69-jarige politicus werd vanmiddag doodgestoken bij een bezoek aan zijn kiesdistrict. De 25-jarige dader is opgepakt. Rijksambtenaren krijgen een loonsverhoging van 2% met terugwerkende kracht per 1 juli. Al komt er een thuiswerkvergoeding en een eenmalige uitkering van 300 euro, melden de vakbonden. Pfizer en BioNTech hebben bij het Europees medicijnagentschap EMA goedkeuring aangevraagd voor gebruik van hun coronavaccin bij kinderen van 5 tot en met 11 jaar. In de VS loopt ook zo'n aanvraag. Volgens de bedrijven werkt het vaccin goed bij die doelgroep. Het weer droog, vannacht koud, morgenochtend geregeld zon, smiddags meer bewolking en een graad of 13.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 Just for you.